Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika is een grote brug ingestort. Het gebeurde in de stad Baltimore. Een vrachtschip knalde op een pijler van de brug... waarna de boel instortte. Over slachtoffers is nog niets bekend... maar op beelden is te zien dat er vlak voor de botsing... nog voertuigen over de brug rijden. Je hoort de brandweer van Baltimore. We understand that there are as many as seven individuals... that are potentially in the Patapsico River... We hebben our dive team deployed right now actively performing search and rescue for these uh, victims. Minstens zeven mensen worden dus vermist. Steeds meer docenten op middelbare scholen en in het mbo zijn zo ontevreden over de lesprogramma's dat ze zelf aan de slag gaan om iets beters in elkaar te zetten. Volgens de AD vinden ze bestaande pakketten niet goed, verouderd of onvolledig. De inspectie vindt het prima dat de docenten zelf opmaken als de kwaliteit er maar beter van wordt. En treinreizigers in Duitsland kunnen opgelucht ademhalen. Het is na dik acht maanden voorlopig even klaar met alle stakingen op het spoor. Spoorwegbedrijf Deutsche Bahn en de Machinistenvakbond zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. Daarin staat onder meer dat machinisten een kortere werkweek krijgen, maar hetzelfde salaris als nu houden. En het lijkt erop dat er tijdens de ramadan dit jaar meer geld wordt geschonken aan goede doelen dan vorig jaar heeft waarschijnlijk te maken met de oorlog in Gaza. Voor moslims is de ramadan een periode van verbondenheid. En geld schenken, dat hoort daarbij... Mijn collega Giri Pols van de economieredactie sprak organisaties die geld kregen. Ja, dat kunnen organisaties zijn die echt specifiek islamitisch zijn. Bijvoorbeeld islamitische hulporganisaties als Islamic Relief Fund, wat een hele grote wereldwijde is. Maar ook bijvoorbeeld de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het Nederlandse tak van, dat, van die VN-organisatie zegt dat ja, het aantal giften uit Nederland... is in de eerste dagen van de ramadan echt verdubbeld bij ons. Dan krijg je het weer nog een prima lentedag. Vanavond kans op het kleine buitjes, maar tot die tijd is het droog... met af en toe wat wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het rijdt een stuk langzamer op de A10, de Ring van Amsterdam. Want er gebeurt een ongeluk bij Afrit Oud-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf de baarsjes is het 20 minuten file rijden.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 Van Zandvoort, Zandvoort Op 106.9 jij Ik dacht dat jij beter wist Ik dacht dat jij beter was Dan dat Oeh jij Bent zo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 Jij niet veel meer waard, want de lippen stift op zijn kraag Want ik zie het op zijn draag staan, schat, maar jij bent veel meer waard dan dat Ik zie het op zijn draag staan, schat, maar jij bent veel meer waard Lift op zijn. It says skip or play. Oh, yeah. Just sleep with me now. Say the word. F -M. Yes. F -M. I will always be